Hallo vrienden en vriendinnen, zet je toestel harder aan Want daar komen jullie vrienden, het zijn Bassie en Adrian. We beleven avonturen, want een stalling is met dat Maar er wordt ook veel gelachen bij het zoeken naar de schat